Het weer in het noorden en westen bewolkt, af en toe wat regen of motregen. In het zuidoosten blijft het overwegend droog en kan tijdelijk de zon doorbreken. Het wordt 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Morgen wolk-wolkenvelden afgewisseld door zonnige perioden en een kleine kans op een bui. Maxima tussen 16 en 19 graden. Na morgen meer zon. In het weekend worden de graden of 20. ANWB verkeersinformatie nog steeds veel vertraging vanuit Lelystad richting Amsterdam. Vooral op de A6 nog. Dat is van tussen van in de richting Muiden. Tussen Lelystad-Noord en Almere-Buiten-Oost 9 kilometer. Ook richting Lelystad file vanaf Almere-Buiten-Oost staat 5 kilometer. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Vandaar dat in beide richtingen bij Lelystad nog steeds de linkerrijstrook dicht is. Vanochtend vroeg is een busje door de middenberm gereden en die wordt nu opgeruimd. Verkeer vanuit Emmeloord richting Amsterdam kan het beste omrijden via Zwolle Amersfoort. De route via de N50, A28 en de A1. Dan een probleem nog op de A27, Breda richting Utrecht. Aanrijding geweest met meerdere auto's. Tussen knooppunt Gorkem en Lexmond staat 3 kilometer. Bij Lexmond is de rechte schok dicht. De Peugeot 107 met airco is tijdelijk zo ongelooflijk voordelig. Als u de prijs hoort, bent u verkocht.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 Radio in Journal. Lara Renze en Marcel Ooster. Goedemorgen. De partij van de Arbeid heeft het moeilijk in de oppositie. De partij gaat wat betreft steun aan Griekenland... en het pensioenakkoord mee met het kabinet. En die opstelling doet het niet goed in de peilingen. Meneer Van allaire Job Cohen moet de juiste toon aanslaan vandaag. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de andere fractievoorzitters. Den Haag maakt zich op voor de algemene politieke beschouwingen. En gisteren trokken ze al flink van leer. Bij wijze van voorproefje. Meneer Cohen, niet alleen bent u hier weer de grote gedogen... Van nee, ik ben, gedogen. Gezet, ik ben helemaal geen de gedogen... Ik ben helemaal geen gedogen van het kabinet. U kijkt ernaar, u doet niks en u bent ja. er nog trots op ook. Ja, ik word hier een beetje moe van. Nou, dat zou wel eens hard tegen hard kunnen gaan de komende twee dagen. Politiek redacteur Joost Vullings, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat verwacht jij voor de komende ja, dagen? Ja, mijn verwachting is een heel hoge span hoor. Ik heb er echt heel veel zin in. Hoewel uh, hoge verwachtingen natuurlijk altijd een recept voor teleurstellingen zijn. Maar ja, ik verwacht toch wel het, het nodige politieke vuurwerk de komende twee dagen. Wie strijdt tegen wie? Oh, in deze situatie strijdt eigenlijk uh, iedereen tegen iedereen. Uh, de oppositie die gaat natuurlijk in eerste instantie uh, het kabinet aanvallen. Uh, dat zijn natuurlijk CDA en VVD. Uh, Wilders wordt natuurlijk ook aangevallen. Dat is de gedoger. Uh, maar de, de oppositie kan onderling ook nog wel uh, wat gevechtjes uitvechten. Uh, de PvdA heeft het pensioenakkoord gesteund. Nou, de, de, de SP is daar fel tegen. Dus. Nou, dus de, daar valt electorale winst te halen. Dus het wordt, het wordt een heel spannend gevecht. En het gaat natuurlijk ook echt ergens om. We hebben die eurocrisis, mogelijke extra bezuinigingen. Er liggen al bezuinigingen en onderdeel van die 18 miljard. Die we, dat gaan we allemaal in onze portemonnee volgend jaar voelen. Dus het gaat ook wel echt ergens over. Ja, en de vraag is natuurlijk, waar staat de PVV? Want we hoorden Wilders net al heel kort uh, het gedogen in de schoenen van Cohen schuiven. Dat wordt ook een leuk debat tussen die twee. Ja, dat is, dat, daar hebben we het maandag geloof ik al over gehad. Dat, dat, dat wie is nou de grote gedoger? Dat lijkt een soort gezelschapsspel uh, nu te worden. Ja, er is natuurlijk gewoon maar, maar één gedoger: dat is, dat is Geert Wilders. Alleen op sommige thema's werkt het kabinet samen met, met, met de oppositie. Het blijft natuurlijk heel erg vreemd dat, dat de gedoogpartij... andere partijen gaat uitmaken voor de grote gedoog. En zoals ik al eerder zei, het lijkt wel alsof het iets vies is hè, als je gedoogt. Dus dat is wel, wel, wel grappig. Maar je zag wel door de truc die Wilders uithaalde... dat, dat Cohen toch even van slag was. Dus het, het, het, het hielp wel. Uh, ja, dus nee, sorry, wat was je vraag ook, alweer? Nou ja, het wordt natuurlijk interessant hoe de PVV dan, hoe Wilders gaat debatteren en welke kant hij uitgaat. Maar nou, jij het geeft het terecht aan. Hij is natuurlijk zelf wel de rode Rotterdammer. Ja, maar hij zal heel hard het kabinet aanvallen op de, op de, op de steun aan de euro, de, de steun aan de Grieken. Uh, hij zou wel de, de bezuinigingen verdedigen, maar het liefste wil hij daar natuurlijk niet over hebben, want ja, die vindt hij gewoon hartstikke, hartstikke pijnlijk. Hij ja. valt natuurlijk al, absoluut altijd uh, Job Cohen aan, en hij zou ook zeggen van kijk eens, ik zit nu al een jaar uh, in deze constructie, en wat heb ik al binnengehaald? De minimumstraffen is zojuist door het kabinet uh, gekomen, het Boerkaverbod is door het kabinet uh, gekomen, want hij wil natuurlijk ook laten zien dat, dat, zijn, uh, dat zijn steun aan dit kabinet, dat het natuurlijk ook zin heeft voor zijn achterban. Dus uh, ja, ik denk dat dat een beetje de toon van Wilders gaat worden. Soms eh, ja, de dingen binnenhalen en soms dan weer keihard uithalen... naar het kabinet en, en Job Cohen, want die krijgt sowieso altijd... wat er ook gebeurt op ja. de volle wacht. Ja. Ja. En, en uh, sowieso staan er in dat opzicht ook reputaties op het spel natuurlijk, Joost. Als we kijken naar Cohen en als we kijken naar Wilders, hoe zal dat aflopen? Ja, maar ook, ook Sibrand van Haarsma Buma. Kijk, dit, in, dat zijn dus Cohen en van de PvdA en Sibrand van Haarsma Buma van het CDA, dat zijn allebei nog, nog leiders die worstelen met hun profiel, worstelen met hun leiderschap. Ja, dan is dit natuurlijk het, het debat om, om iets neer te zetten. En het is natuurlijk sowieso geldt in Den Haag ongeveer de stelregel: je, je bent zo goed als je laatste debat. Nou ja, en deze algemene politieke beschouwingen, dat is een soort jaarlijks uh, herexamen. Kijk, doe je het goed, dan, dan kan je drie maanden lang met opgeven hoofd door het kamergebouw lopen. Doe je het slecht, dan ben je de slimiel. Dus er staat wel wat op het spel, ook voor Rutte overigens. Hè. Ik bedoel, het is een zwaar weeropkomst. Dan moet je leiderschap tonen. Nou, de oppositie gaat, uh, is op zich ook altijd standaard, altijd klagen over het leiderschap, gebrek aan visie. Dus uh, voor iedereen uh, valt er een hoop te winnen en een hoop te verliezen. Ja. En zal het uiteindelijk nog iets veranderen aan de plannen van het kabinet, of met dat laatste overwinningje van de SGP was het dat wel? Ja, ik, ik heb van het, van het CDA begrepen die komen met een motie dat het kabinet heeft 100 miljoen extra geld uh, uitgetrokken voor, voor taalachterstand bij kleuters. Dat geld wordt nu over het hele land verspreid. Het CDA zegt ja, die taalachterstand van kleuters dat zit eigenlijk in de grote steden. Geef dat nou maar gewoon aan de grote steden. Op dat niveau heb je het. Het is wel zo dat de oppositie nog heeft uh, iets proberen af te spreken over het PGB. Want van, van SP tot SGP, daar zijn ze allemaal eigenlijk tegen. Maar goed, je kan wel ergens tegen zijn. Je kan een bezuiniging ongedaan willen maken. Maar ja, als je dat doet moet je ook aangeven waar het geld vandaan moet komen. Ja, en daar kunnen ze dan weer niet over eens worden. En dat geeft ook eigenlijk het gelijk het probleem aan van de oppositie. Iedereen is wel tegen het kabinet. Maar ja, D66 heeft een heel ander geluid dan de SP. De oppositie is verdeeld. En dat maakt zo'n debat uiteindelijk dan toch altijd wel weer makkelijk voor het kabinet. Hoewel het verbale geweld er niet minder om zal zijn. Joost Vullings in Den Haag. Hij en de andere collega's houden u de hele dag op Radio 1 op de hoogte van die algemene politieke beschouwingen. Ieder moment, als het nodig is, wordt u bijgepraat. Gaat het dan vandaag ook over onderwijs? Nou, gisteren in ieder geval wel, en dat viel op. De koningin sprak in haar troonrede veel over onderwijs. Minister Marja van Bijsterveld was daar blij mee. Ja, en terecht. Onderwijs is voor Nederland ongelooflijk belangrijk. We zijn... Niet een land met enorm veel natuurlijke hulpbronnen. Wij zijn ook niet een land met lage lonen. Dus wij moeten het als land naar de toekomst, uh, als onderdeel van de wereld, moeten we het hebben van kennis. En dat betekent uh, ja, dat het kabinet ook veel waarde daaraan hecht. Nu wordt er heel erg gekeken naar de kortere termijn, naar de eurocrisis. Hoe voorkomen we dat er heel erg veel bezuinigd moet gaan worden in de komende jaren. Is dan onderwijs en die langere termijn en kennis nog wel relevant op dit moment? Jazeker, want uh, onderwijs is natuurlijk juist een lange termijn agenda. Ja, onze leraren en uh, leraressen en juffen en meesters welke, werken in die scholen elke dag aan de toekomst van Nederland. Een kind wat gewoon goed uh, gevormd is... wat kennis meekrijgt, wat waarde meekrijgt op de school... en wat een mooie, brede ontwikkeling meegekregen heeft op de school... die staat straks gewoon stevig in de samenleving... en kan een bijdrage leveren aan de toekomst van ons land. Dus onderwijs gaat per definitie over de toekomst van Nederland... en gaat ook uiteindelijk over crisissen heen, uh, uh, is het relevant. De koningin zei in haar troonrede... iedereen wordt getroffen. Waar wordt onderwijs getroffen? Uh, nou ja, goed. Onderwijs. Uh, uh, eigenlijk als minister van Onderwijs ben ik een bevoorrecht mens. Want het overgrote -over deel van wat ik moet ombouwen. mag ik ook weer herinvesteren in het onderwijs. op allerlei terreinen. Bijvoorbeeld in voorschoolse educatie. Uh, zorgen dat uh, kinderen vanuit een achterstandssituatie. toch een goede start kunnen maken in het basisonderwijs. Uh, Eén van de voorbeelden. Ik ga extra investeren in taal en rekenen. We gaan veel geld investeren in professionalisering van leraren. Allemaal voorbeelden uh, van geld. wat ik weer mag investeren. Maar nu zegt de koningin dat natuurlijk niet voor niks. Iedereen gaat erop achteruit. Dus ook een leraar en ook een oude van kinderen. Nou, het is zo dat wij voor de, de medewerkers in de publieke sector op dit moment natuurlijk de nullijn hebben. Dat klopt. Uh, dat is ook een bijdrage die iedereen moet leveren om gewoon Nederland weer gezond te krijgen financieel. We zien om ons heen aan andere landen hoe ongelooflijk belangrijk het is dat je het op orde hebt. En Nederland is natuurlijk een land dat de zaken behoorlijk op orde heeft. En daarom hebben we natuurlijk toch een relatieve uh, uh, ja, bevoorrechte positie. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat is geen rustig bezit. En dit kabinet wil het gewoon ook op orde krijgen. Er zijn bij van deze begroting altijd dingen die een minister wel had willen regelen... maar niet kon regelen. Wat is een punt wat u echt vervelend vindt dat u niet heeft kunnen regelen? Nou, Ik moet eerlijk zeggen dat uh, heel veel wat er in de begroting zit... als ik redeneer vanuit het regeerakkoord, en dat is mijn werkelijkheid... dan ben ik tevreden als de begroting er ligt. Er zitten best hele moeilijke afwegingen in. Uh, Ombuigingen rondom passend onderwijs, dat raakt de scholen, dat raakt mensen. Dat zal echt veel inspanning vergen van iedereen... om dat op goede manier op orde te krijgen. Maar daar gaan we ons voor inzetten. Uh, maar dat is wel binnen de kaders van het regeerakkoord... waar we heel breed in Nederland zaken gewoon beter op orde willen krijgen... voor de toekomst van ons land... Een tevreden minister in moeilijke tijden? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Uh, vooral ook samen met de mensen in het onderwijs uh, wil ik het het komend jaar hard aan gaan trekken. Ik hoorde Marja van Bijsterveld, minister van Onderwijs, uh, in gesprek met Marcel Bril. Foto's van voetbalhooligans op grote borden in de stad. Kan dat helpen om een eind te maken aan het voetbalgeweld? Geweld van die groep? Nou, we gaan straks over spreken met het informatiepunt voetbalvandalisme. Eerste verkeersinformatie. hardnekkige problemen op de A6. Jolanda van der Velden. Ja, Marcel, ik denk dat het pas beter gaat... zodra die, dat busje daar helemaal weg is. Voorlopig is op die A6 bij Lelystad nog steeds in beide richtingen... de linkerijs ook dicht. Richting Muiden de langste file tussen Lelystad-Noord- en Almere-Buiten-Oost... zeven kilometer... En een vrachtwagen met een klapband heeft gestaan op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tijdje was daar een rijstrook dicht. Dat is nu allemaal gedaan, maar voorknopend Knopend Batendorp nog wel 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 18 minuten over, 8 is het. Wij gaan naar Joris van de Kerkhof. Joris, de koek is op, horen wij. En hoe zit het met de broodjes? De broodjes zijn ook op. En die koek is op. Eh, doordat eh, vooral de mensen nu aan het luisteren zijn... naar eh, iemand die veel over die koek kan vertellen... dat Joop Wijn eh, hier in de Schouwburg van Almere... waar zo'n 300 eh, eh, ondernemers en wat bestuurders aan het luisteren zijn... naar, naar zijn verhaal. Hij is nu eh, baas bij, bij ABN AMRO. was jarenlang Kamerlid. Eh, minister, staatssecretaris, vertelde net dat hij als Kamerlid... tegen eh, de... de, de, de komst van Griekenland binnen de euro uh, heeft gestemd. I told you so. Uh, zijn gelijk. Heeft u nog veel meer gelijk, hè, meneer Van Bemmel? U bent aan het kijken hier. Ondernemer, uh, bouwondernemer, 1600 man personeel. Heeft u nog meer dingen gehoord waar hij gelijk in heeft? Nou ja, ik vind wel dat hij goed neerzet van, uh, waar de zorg zit. Hè. De zorg bij de mensen over de pensioenen, over de beurzen, over uh, huizenprijzen. Nou, wat we dan ook zien is uh, de schuld die we met z'n allen opgebouwd hebben in Europa. Ja, daar schrik ik toch wel een beetje van. En er zijn er toch eigenlijk maar een paar landen die in de groene zone zitten. Uh, dus hij zet wel netjes en goed neer waar de problemen zitten. Zonder zijn, uh, op zijn eigen bank te kloppen. Ja, dat, uh, dat klopt ook, ja. ja. Als u daar dan ook kijkt, denkt u dan niet van... daar staat een mannetje die van mijn geld zit te praten... omdat de, uh, de overheid uh, die bank overeind heeft gehouden? Ja, het, het, eh, dat kan wel zo zijn, maar ik weet niet wat de schade geweest zou zijn als de overheid niet ingegrepen had. En ik vind wel dat de bank op de goede weg is om ervoor te zorgen dat het weer een commerciële bank wordt. En dat wij met z'n allen weer een stukje of het liefst alles van onze belastingcentjes terugkrijgen. Nou, nu gaat het over of dat je niet alleen een bank moet overeind houden, maar ook een land. Hij vertelt over Griekenland, moet Griekenland in de euro blijven? Nu nee, slechts 0,7% van de totale Nederlandse export gaat naar Griekenland. Houdt u zich als nou ja, 1600 man personeel, best een grote ondernemer, maar niet een ondernemer waar het hele land mee omvalt als u zou omvallen? Houdt u zich met Griekenland bezig? Nee, het houdt ons natuurlijk wel bezig om eens te kijken van... waar gaat het geld nu in? Hè? Wij zouden liever hebben dat pensioenfondsen hun geld in uh, Nederland uh, besteden. En ik vind dat er ook wel iets in zit wat niet helemaal uh, rechtvaardig is. Want ondernemingen gaan ook gewoon failliet. En dan kan meneer wijnen roepen van... denk nog eens nou over wat de consequenties zijn. Maar die consequenties zijn bij een land niet anders... dan dat er een bedrijf failliet gaat. Want dan heb je ook mensen die geen werk hebben. En uh, dat een curator aan de slag uh, moet. Ik vind dat geen argument om te zeggen... Eh, dan laten we het maar gebeuren. Nou, dat, uh, hij is nu nog bij nee. Zo dadelijk komt het ja. Dan gaat hij nog een minuut of vijf verder praten. Dan komt uh, Annemarie Jorritjema aan het woord. De burgemeester van Almere. De voorzitter uh, van de Nederlandse gemeente. Zij is een van de weinige vrouwen hier in de zaal. Het zijn voornamelijk mannen. Voornamelijk mannen. Die waren er niet, gisteravond in Fenerbahçe in het stadion van Venabadje, Voetbalclub in Turkije, want alleen vrouwen en kinderen werden daar binnengelaten. Correspondent Bram van Meulen kon het niet laten en probeerde er toch in te komen. Dat is het gejoel van de vrouwen in het stadion van Venabadje. En hier buiten, achter de hekken, staan alle wanhopige mannen die niet naar binnen mogen. Nee, gek leuk in staat Leukje. Baanstrijdje. En, en alleen maar vrouwen daar, daar binnen. Je hoort het gegil. Is het niet een beetje frustrerend dat u niet naar binnen mag? De mensen. Nogal, ja, natuurlijk is het frustrerend. dat, dat daar is de, de wedstrijd, maar u mag niet naar binnen. En zo, ja, zo wordt Batje dus gestraft voor het omkoopschandaal. Eh, ze mochten geen, twee wedstrijden lang geen supporters toelaten tot een wedstrijden. En dus.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 Moet je dit eens horen? Dit is het vrouwenpubliek van Vena Batje dat helemaal wild gaat. Kennelijk is er gescoord. Dit is een score, hoor. Yes, dit is een score. En de enige man in het stadion is de man die het water ombrengt. Hoe voelt het zich? Man, luister even je. Ja. Jonge kerel, kijk je? naar.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 Better in shouting. Yes, yes. Ja, dat kunnen we horen. Ja, mannen zijn beter in het roepen, maar it's a nice atmosphere inside with only women. Yes, nice. Ja. Yeah? But uh, I prefer uh, men and women together. Tof, tof, tof. dat die vrouwen ook best kunnen roepen. En juichen, gisteren dus, bij Venabatje. Batje. speelde trouwens gelijk 1-1 werd het. En Bram van Meulen had best een leuke avond. Maar zijn vrouwen ook railschoppers? Volgens mij valt dat wel mee. Dat zeer rustig. Hè? Ja, uh, we gaan naar Rotterdam. Daar is het wel anders. Rotterdam wil grote beeldschermen met foto's... van verdachte railschoppers plaatsen in de stad. Afgelopen zaterdag, u heeft het waarschijnlijk wel meegekregen... bestormde hooligans het Maasgebouw bij de Kuip. Waar de clubleiding op dat moment zat te vergaderen. Nou, vijf mensen zijn inmiddels opgepakt. En naar de rest wordt mogelijk vandaag al via foto's op billboards gezocht. Op grote schermen in de stad. Ronald Moes, hoofdcentraal informatiepunt voetbalvandalisme. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dat idee om foto's, afbeeldingen van hooligans op grote borden... Uh, schermen in de stad te laten zien? Nou, ik vind het uh, op zich een prima idee... omdat uh, uh, deze, dezezelfde hooligans uh, de gelegenheid hebben gekregen... om zich te melden bij de politie. De burgemeester heeft daar een aantal keer een oproep toe gedaan. En uh, als ze zich niet melden, uh, dan heb ik begrepen... worden ook de beelden nog uh, getoond bij opsporing verzocht. En vervolgens worden ze op billboards geplaatst. Ja, dat is, dat is een manier. Het is vrij uniek in Nederland, maar het is wel een manier. Meneer Moes, heeft u die beelden eigenlijk niet gezien? Want misschien zijn ze wel bij u bekend op het informatiepunt. Wij hebben, wij hebben de beelden, uh, voor zover ze er waren, op televisie gezien. Maar de beelden specifiek van de Rotterdamse situatie... Uh, die bekijken ze vooral intern in Rotterdam... omdat daar de specialisten van de supporters... Uh, van Feyenoord zitten, uh, dus die kennen de, de eigen mensen, uh, voor zover ja. ze uh, er tot nu toe bij geweest zijn. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen bij die in één keer uh, meelopen en meedoen... en die je normaal gesproken niet zult treffen. Nee. Had, had u er toch niet bij ingeschakeld moeten of willen worden? Nee, nee want dit is een specifieke Rotterdamse situatie en uh, uh, daar hebben ze er uh, zeker uh, uh, heel veel verstand van... en dus ook van hun eigen supporters. Dus nee, het is niet nodig om ons daarvoor in te schakelen. De vraag is natuurlijk of dit gaat werken. Hè? Uh, het is een vrij gesloten groep, uh, zeer agressief. Wat denkt u, heeft dit zin? Nou, voor zover daar uh, goede foto's van zijn... van mensen die de politie op dit moment nog niet kent... denk ik dat het zin heeft. Omdat er altijd mensen zijn in de omgeving van deze mensen... Uh, die, die, die, uh, die, die mensen herkennen. En en ik heb ook begrepen, ook vanuit de media, dat er ook heel veel supporters uh, uh, het niet eens zijn met deze manier van uh, uh, zeg maar niet eens zijn met het beleid van, van de club kennelijk. Uh -huh. uh, en die zich daartegen verzetten. Dus die zullen uh, ongetwijfeld ook mensen herkennen. Ja, een... En dat is ook het oproep eigenlijk van de burgemeester. Ja. Van, uh, uh, laat ons weten wie dit is. Laten we ons met z'n allen keren tegen deze groep, dat is eigenlijk een beetje het. het ja, en ik, he? denk dat dat, en ik denk dat dat ook terecht is. Ik, bedoel, ik ben ook enorm geschrokken van die beelden en die hebben ook natuurlijk een enorme impact. Vooral op die politiemensen. Dus de, ik vind ook... Uh, en niet alleen de politiemensen... Want ik heb ook begrepen dat medewerkers van Feyenoord... Uh, van de club... Uh, nou ja, dat, dat, die, die zijn enorm geschrokken. Dat heeft natuurlijk ook een enorme ja. Maar meneer Moes, spreekt u dan van... Het heeft zin in, in, in het kader van... Dan pakken ze ze... Of uh, in het kader van de afschrikkende werking? Nee, nee... Het gaat er mij meer om dat, uh, dan, ja, dan pakken we ze, dat klinkt zo. Maar uh, het gaat er mij echt om dat, dat dit stopt. Ik bedoel, het is niet normaal. Ik bedoel, niemand vindt dit normaal, uh, lijkt mij. Elk weldenkend mens zegt van tot hier en niet verder. En dus moet je, uh, nou, en, en dat blijkt nu wel, naar alle middelen grijpen om dit te stoppen. Ronald Moes, hoofd van het Centraal Informatiepunt Voetbal, van Lisme. Hartelijk dank. Graag gedaan.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 Radio 1, het NOS-journaal. Vandaag beginnen de algemene beschouwingen en orkaan rokke binnen een paar uur boven Tokio. Goedemorgen, het is 1 over half 9, ik ben Lieselotte Thomassen. In de Tweede Kamer beginnen straks de algemene beschouwingen over het kabinetsbeleid voor volgend jaar. Dat staat in het teken van bezuinigingen en de Europese schuldencrisis. Minister De Jager waarschuwt voor een economische en financiële storm. Andere Europeanen kunnen nog iets van ons leren, zegt hij. Als de Grieken of de Italianen of de Spanjaarden of de Portugezen hadden gedaan wat wij nu doen als Nederland, dan waren ze nooit in de problemen gekomen. Wij kunnen heel makkelijk aan geld komen op de kapitaalmarkt. Dat komt omdat we vroeg zijn begonnen, vorig jaar al, met op orde brengen van het huishoudboekje van de overheid. Staatssecretaris Knapen wil vasthouden aan de gemaakte afspraken... over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Al sluit die extra bezuinigingen niet helemaal uit. Gedoogpartner PVV vindt dat als er extra moet worden bezuinigd... dat dat dan op ontwikkelingssamenwerking moet zijn. Knapen wil daar nu nog niet over speculeren. Er is volgens hem al veel bezuinigd. In vergelijking met het beleid zoals dat gold voor dit kabinet... zouden wij op dit moment een klein miljard meer uitgeven... aan ontwikkelingssamenwerking dan we nu doen...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 De A12 is van gisteravond tot ver na middernacht in beide richtingen. in de richting Arnhem dicht geweest. tussen Maarsbergen en Venendaal. Er was een vrachtwagen door de middenberm gereden. waarbij de truck zijn wielen verloor. De vrachtwagen kwam deels over de vangrail te hangen, zegt Rijkswaterstaat. Het was een complex ongeval. Vrachtwagen is in de werkzaamheden. is hier uh, dwarskomen. Dus aan het boven. Uh, van die uh, betonnen bereers. Alleen ja, hij heeft lang geduurd. omdat er met name er geen vluchtstrook was. Twee smalle rijstroken. De telekraam moest te plaatsen komen ja, en dat kost gewoon tijd. Pas na twee uur vannacht was de ravage opgeruimd en kon de weg worden vrijgegeven. Op de plaats van het ongeluk werd aan de weg gewerkt en was er een wegversmalling. Politie denkt dat de chauffeur de betonnen afzetting te laat heeft gezien. Er zijn geen gewonden gevallen.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 Morgen zijn de wolkenvelden afgewisseld door zonnige perioden. De kans op een bui is klein en met een middagtemperatuur van 16 tot 19 graden is het net wat frisser. Aan WB Verkeersinformatie. Goed nieuws over de A6 bij Lelystad. Lange tijd waren daar in beide richtingen de linkerrijschokken dicht na een aanrijding vanochtend. Uh, die rijschokken zijn weer vrij en de files zijn daar zo goed als opgelost. Verder staat er nu zo'n 95 kilometer files, vrij gebruikelijk voor de woensdagochtend. Wat langer is de file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Langsgebreide stilstaan tussen Albert Budel en Valkenswaard 8 kilometer. Een aanrijding op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidse dan een Hoogmade 6 kilometer. Bij Hoogmade is de linkerrijstrook dicht. Ook was er een aanrijding op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knopend Gorkem en Noordloos nog 4 kilometer. Maar daar zijn alle rijstroken weer vrij.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 Morgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Marcel. Ik wou het net zeggen, acht minuten over half negen. Bij de rechtbank in Amsterdam liggen een flink aantal ruiten eruit. We zijn aan het onderzoeken wat daar aan de hand is. Zodra we meer weten, dan hoort u het. Wij gaan naar de algemene beschouwingen van vandaag. Afgelopen jaar was eh, voor de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer... de PvdA nou bepaald geen succes. In de peilingen staat de partij er slecht voor. En ja, fractievoorzitter Job Hendy komt maar niet uit de verf. Algemene beschouwingen vandaag en morgen in de Kamer zijn een nieuwe kans. We gaan naar verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Goedemorgen, Lara. Hé, hey, Wilco. Hoe komt het toch dat het met die partij niet wil lukken... met de fractievoorzitter Evenmin? Nou, het probleem is in de eerste plaats dat de Partij van de Arbeid, net als het CDA trouwens, eigenlijk geen duidelijke uitstraling heeft. Je weet niet zo goed waar die partijen voor staan. En met de VVD weet je dat wel. Een beetje kort door de bocht, de VVD is voor hard rijden en voor hard bezuinigen. Nou, met de PVV heb je dat ook. Die, is, die wil weg met de islam en weg met de PVDA. Maar de PVDA zelf, die geeft een, een dubbel en dus een onduidelijk signaal af. Ze zijn tegen het kabinet, want dat laat de kwetsbaren opdraaien voor de crisis, maar ze zijn voor het eurobeleid van het kabinet en voor het pensioenbeleid van het kabinet. Ja, dat, dat is lastig uit te leggen. Dat zijn dubbele signalen, dat begrijpen de kiezers niet. Precies, precies. En, dat, en, dus, en, en, en VVD en PVV hebben daar dus veel minder last van. CDA wel, CDA doet het ook heel slecht in de peilingen. Wat gaat de Partij van de Arbeid daar aan doen, Wilco? Nou ja, wat je de afgelopen dagen al veel voorbij hebt uh, uh, horen komen uit de mond van uh, Job Cohen, dat is inzetten op uh, klassiek sociaal-democratische thema's. Dus dan moet je denken aan dingen als eerlijk delen, de kwetsbaren ontzien, sterkste schouders, zwaarste last, die lijn. En ze hebben zich ook voorgenomen om consequent eigen koers te vo volgen, of dat nu voor of tegen het kabinet is. Hè? Bijvoorbeeld die euro, daar zijn ze altijd voor geweest. En dat blijven ze nu dus ook, want anders zouden ze ongeloofwaardig worden. En ze hopen dat de kiezer dat gaat begrijpen en dat uiteindelijk ook gaat belonen. Ja, en verder hopen ze dat, uh, uh, dat de kiezers uh, ook weer terugkomen... omdat uh, het beleid van het kabinet Rutte natuurlijk de, de komende tijd... echt voelbaar gaat worden in de portemonnee. En de PvdA verwacht uh, ja, dat dat de rugwind gaat opleveren. Zit een deel van het probleem van de PvdA ook niet bij de partijleider Job Cohen? Die zou de grote oppositieleider moeten zijn, maar dat lukte maar niet. Nee, zeker. Uh, de oppositierol is hem bepaald niet op het lijf geschreven. Hij mist de verbale kwaliteiten van zijn voorganger uh, Wouter Bos... en hij heeft onvoldoende weerwoord tegen Geert Wilders... die juist hem altijd uh, onderuit de zak geeft. Maar Cohen die heeft zich voorgenomen om het, uh, om het beter te gaan doen, er harder in te gaan. Uh, dat heeft hij de afgelopen weken ook al een beetje gedaan. Uh, maar in de fractie en in de partij is uh, bepaald nog niet iedereen uh, gerust op uh, dat dat goed gaat aflopen... Uh, in Den Haag heb ik heel veel mensen gesproken. Daar wil niemand dat in de microfoon uh, zeggen. Ik heb de afgelopen dagen ook rondgebeld in de PvdA-gewesten, de regionale afdelingen. En daar wordt die ongerustheid wel hard op uitgesproken. Ik uh, heb hem zeer hoog zitten. Ik denk dat het echt een, een fantastische uh, man is. Alleen, uh, ja, dat is nog wat anders dan wanneer je echt aanspreekt bij mensen. Het is uh, zoeken. en, uh, ja, ongetwijfeld een uh, uitstekend bestuurder. Maar in deze rol... Ja, daar moet nog wel wat aan geschaafd worden. Als die minister-president was geweest... dan had hij daar ook gestaan en veel geloofwaardiger... dan Rutte ooit zal worden. En je kunt je afvragen of hij de geschichten... maar voor de oppositie, wat ik relevant vind... is dat we weer veel helder ons eigen verhaal hebben. En dat heeft niet alleen maar één persoon uit te staan. Ja, zorg over Cohen dus. Maar de eerlijkheid ge gebiedt overigens ook wel te zeggen... dat er PvdA'ers zijn die hem wel de gedroomde leider vinden... en die hopen dat zijn fatsoenlijke imago uiteindelijk de doorslag gaat geven. Wat mij betreft moet Job Cohen zich als een soort wurgslang opstellen. En langzamerhand de adem uit dit kabinet te halen. En dat kan al een half jaar. En misschien ook nog wel een jaar duren. En ik vind dat uh, Job Cohen dat ook uh, prima uitstraalt. Het is de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment. En uh, Nederland heeft niks aan nog een keffer erbij. We hebben pechtold al en is dat is genoeg. Ja, Cohen heeft wel gezegd, wel aangegeven... dat hij weer lijsttrekker wil worden bij de volgende verkiezingen. Nee, ho Hoe ver is dat dan een uitgemaakte zaak? Dat is helemaal geen uitgemaakte zaak. Kijk, hij moest dat natuurlijk wel zeggen. Want als je als partijleider gevraagd wordt of je weer lijsttrekker wil worden... en je zegt, ik weet het niet, ja, dan ben je eigenlijk weg. Uh, dus kijk, zeker is dat Cohen de komende tijd de onbetwiste fractieleider is. Uh, in de huidige fractie is ook geen alternatief. Maar, um, en in de partij heeft hij ook nog steeds veel krediet. Maar nog een keer lijsttrekker worden... Ja, dat hangt toch heel erg af van uh, hoe hij het gaat doen de komende tijd. Te beginnen vandaag en morgen... Uh, het wordt nu echt erop of eronder voor Cohen en het is uiteindelijk aan het partijcongres het congres, dat beslist uh, wie de lijsttrekker wordt. En overigens in de beste tradities van de PvdA wordt er natuurlijk ook al volop gespeculeerd over andere kandidaten. En dat zijn ook weer Amsterdammers, namelijk uh, de opvolger van Cohen als burgemeester in Amsterdam, Eberhard van der Laan. En ook de lijsttrekker hier in Amsterdam, uh, Lodewijk Asscher. Wilco Boom gaat extra goed opletten bij de algemeen politieke beschouwingen op Job Cohen. Nog eventjes naar die rechtbank in Amsterdam. Het gaat uh, om het gebouw, maar zo zei ik het net al eventjes... In, uh, Amsterdam, aan de Pernassesweg in Amsterdam-Zuid. Het gebouw um, is beschadigd en het is onduidelijk wat er nou precies is gebeurd. Een groot aantal ramen is gesneuveld, zo zien wij op foto's. Zodra we meer weten wat er gebeurd is bij de rechtbank in Amsterdam... dan melden wij dat uiteraard direct. Dan naar Amerikaanse militairen die homoseksueel zijn... die hoeven dat niet langer verborgen te houden. Gisteren is de zogeheten Don't Ask, Don't Tell-wet ingetrokken... en nu hoeven ze hun geaardheid niet langer stil te houden. Dat moest natuurlijk gevierd worden. Correspondent Wessel de Jong ging naar een zogeheten Repeal Party... een intrekkingsfeest in een discotheek in Washington, D.C. Deze feestzaal in downtown Washington. Het is geen darkroom, maar veel zien doe ik ook niet. En op de muur zijn grote Amerikaanse vlaggen geprojecteerd met een klok die aftikt. Aftikt tot die wet verdwenen is, de Don't Ask, Don't Tell. Het is nog vroeg, maar er zijn zeker al een man of honderd hier bij elkaar. William Silva, een jonge luchtmachtvertaler. In een hemdje, vriendelijke donkere ogen. Waarom ben je hier? Um, it's the repeal of the DADT. Ik ben hier gekomen omdat de wet, de Don't Ask, Don't Tell wet, dat die wordt ingetrokken. En die betekende dat als je niet openlijk homoseksueel was... dan werd er ook geen probleem van gemaakt. Als je niks zei, kon je gewoon militair blijven. Waarom is dit feestje voor jou belangrijk? Because I'm gay and a service member. Ik ben homoseksueel en zit in het leger. Daarom is dit feest voor mij belangrijk. I'm so excited. I think tomorrow I'm going to go in and be like... Hey, by the way, I'm gay. <laughs> you know, Just to be able to say it. It's just the freedom you have, you know? I like it. <laughs> Weet je, ik ga gewoon morgen naar de kazerne en zeg ik... Ik ben homoseksueel. Deze jongen roept het echt van het dak, is zo blij dat het over is. En toch hoor je zo'n republikeinse kandidaat aan mevrouw Backman. Die hoor je zeggen van ja, als ik president ben, dan draid ik die regels terug hoor. Well, not fun, not fun. Um, nee, niet leuk deze mevrouw. I think, uh, I think it's, it's done already. You know, I think the world is coming to realize that there's nothing different about us. You know what I mean? Volgens mij is, uh, volgens mij is dit debat nu afgelopen. De wereld, de wereld heeft er wel vrede mee dat wij gewoon van een andere geaardheid zijn. Een officier, kaalgeschoren, strak zwart t-shirtje. Voor dit gesprek doet hij speciaal zijn bril af. Finally, my beloved country is catching up with the rest of the civilized world in their attitude on gay service members. Eindelijk loopt mijn geliefde vaderland niet meer achter bij de rest van de wereld. Zijn alle problemen over voor homoseksuelen in het Amerikaanse leger? Probably not. But... Waarschijnlijk niet. But the, the formal prohibition against it is gone. Maar het formele verbod is tenminste verdwenen. Heb je ooit zelf persoonlijk problemen gehad met je homoseksualiteit in het leger? No, because I've kept it under wraps. Nee, want ik heb het altijd goed verborgen gehouden. Wordt dat nu anders? Ga je dat nu anders doen? Gradually. Gradually, heel voorzichtig. What does that mean? Wat betekent dat? <laughs> well, how do I describe it? where i um was deliberately ambiguous before in any situation now i may be a little more forthcoming depending on who the people are ik was altijd bijzonder vaag vroeger in het verleden misschien dat ik nu dan ietsje duidelijker word en dat zal goed gaan denk je als het niet geaccepteerd wordt dan zal ik er wel voor zorgen dat het geaccepteerd wordt ik ben uh, namelijk hoger in rang dan menig een. En mag ik vragen wat je rang is what's your rank if i may inform i'm an officer uh, you're an officer Oké, okay. dit is een officier dus luitenant kapitein majoor kan alles wezen i just drove all the way from upstate new york to come down and celebrate ik ben helemaal uit Upstate New York hierheen komen rijden om dit feest te vieren. I'm a uh, a personal officer. Een officier personeelszaken die is natuurlijk goed op de hoogte. Die weet dat er nog voldoende werk aan de winkel is. Ik denk dat nog niet alle problemen over zijn. Er moeten nog wel wat gevechten geleverd worden. Niet alle rechten zijn nog gelijk. Het homohuwelijk in het leger wordt nog niet erkend. En homoseksuelen hebben ook nog niet recht op alle uitkeringen. Bij deze militairen, je ziet verschillende gradaties van optimisme. Het gaat van geen vuiltje meer aan de lucht... tot toch misschien nog een beetje opletten. Continent Wessel de Jong vanuit een discotheek in Washington... waar Amerikaanse homoseksuele militairen vierden... dat ze hun geaardheid niet langer geheim hoeven te houden. We hebben eerder een melding gemaakt van beschadigingen aan de het gebouw van de rechtbank in Amsterdam-Zuid. in Amsterdam -Zuid. Er zouden vannacht ook knallen zijn gehoord. De ramen in het trappenhuis liggen eruit. Als we meer weten, dan melden we dat uiteraard meteen. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, hoe is het op de weg? Het gaat alweer een beetje afnemen, de drukte. Wel nog 67 kilometer file. Een nieuw probleem is ontstaan op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Uh, lange file tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk. 7 kilometers, een aanrijding. Bij Hoogmade is de linkerreis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een bijna leeg Parijs. ochtends heel vroeg, aan het einde van de 19e eeuw. Dat is te zien op de foto's van de Franse fotograaf Eugène Adier... die momenteel tentoongesteld zijn in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Jeroen Willeut trekt in Rotterdam door oude Parijse wijken met de samenstellers van de tentoonstelling Fritz Giersberg en François Reno. Là, il a photographié la Seine, près de l'île de la Cité, un matin très tôt avec la brume, et on voit la conciergerie. Et à côté, il y a le, vraiment le quai du Louvre, qu'on voit ici, voilà. Dat is wat we herkennen, wat uh, François Renaud daar beschrijft. Uh, de omgeving van het Louvre, de kades van de scène. Gefotografeerd op een hele poëtische manier, veel sfeer en niemand te bekennen. Dat is, Frits, ook een stijlkenmerk van hem, hè? Ja, daar, daar kan je zijn foto's wel aan herkennen. En dat is ook eigenlijk de kracht ervan vind ik zelf. Je herkent Parijs, maar op een hele merkwaardige manier. Dat besef je misschien pas ietsje later als je nadenkt. Er zijn helemaal geen mensen. En die leegte is, is, is de kracht van het beeld. Hè? Merkwaardig, onwerkelijk misschien wel. Maar ook een uitnodiging, als je, als je daar goed naar kijkt... een soort uitnodiging om die 19e eeuw binnen te stappen. We gaan dat letterlijk doen, dat Parijs van toen inwandelen. Voor menig luisteraar is Parijs natuurlijk de stad van de grote boulevards, van de Sacre Cœur, van de Eiffeltoren... waar dat soort monumentaliteit, nu nog zichtbaar, komt hier helemaal niet voor. Bijna niet althans? Bijna niet, nee. Heel bijna terloops of toevallig zou je ja. kunnen zeggen. Want uh, Adjé fotografeerde die monumenten niet. Al die toeristische trekpleisters die er toen natuurlijk in zijn tijd ook al waren. Mm -hmm. uh, en uh, het meest opvallend is misschien wel de Eiffeltoren. Uh, die in uh, 1889 is gebouwd voor de wilde mm -hmm. toen. En die je helemaal nergens in de foto's van Adjé ziet. Mm -hmm. Wat natuurlijk merkwaardig is voor een fotograaf. Want je zou nu zeggen van nou al die mooie nieuwe dingen ga ik juist fotograferen. nee hij ging het oude Parijs opzoeken en wilde dat vastleggen. Ten eerste was het zijn brood. Hij was fotograaf geworden, eigenlijk was niet zijn eerste beroep. Hij was eigenlijk acteur. Hij ging fotograferen en deze documenten maken. Hij noemde ze ook documenten voor kunstenaars. Dus hij verkocht ze aan ambachtslieden, aan, aan schilders, aan, maar ook aan archieven. Als, een, als, een, als een, document, een visueel document van het oude Parijs... dat nou, op sommige plekken natuurlijk ook aan het verdwijnen was. Ja, ja. Aanklacht uh, in politieke zin zou ik het niet noemen. Maar toch, het is ook een beetje smoezelig. Uh, het is een armoedig oud Parijs. Niet in zijn geheel, maar je komt het wel vaak tegen. Soms zie uh, je ook ja, naar een bouwval staan. Uh, het is niet het mooie opgeruimde museale Parijs van vandaag. Absoluut niet. Maar het is natuurlijk ook heel aantrekkelijk om dat te zien. Mm -hmm. Van hoe dat dan vroeger eruit mm -hmm. Zo'n oud hotelletje daar. Je zult er nooit een kamer boeken. <laughs> nou, wie weet, het is moeite waard om nog eens te gaan kijken of er misschien niet nog steeds een hotelletje zit. Ja, maar dit is natuurlijk, ja, is natuurlijk heel mooi om daarover uh, te romantiseren. Voor het jaar was het natuurlijk niet echt romantiek, denk ik. Maar nu kijken we natuurlijk met andere ogen naar. C'est magique, cette promenade. Vous avez le Panthéon ici. Yeah. Le spécial, c'est cette Paris, inconnue pour nous. Oui is la découverte, denk ik. Ze wijst nog even naar het pantheon. Dat wel heel veel hedendaagse reizigers naar Parijs kennen. Maar ze denkt toch ook dat menig Nederlander heel geïnteresseerd zal zijn in dat onbekende Parijs van Adje. Je kunt die foto's zelf gaan bekijken vanaf komende zaterdag. Dan zijn ze te zien in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Een boek lenen voor je reis met de trein in een speciale stationsbibliotheek. Treinreizigers die geregeld in Haarlem komen, kennen dat systeem misschien al. Maar vandaag wordt de eerste stationsbibliotheek van Nederland officieel geopend. Al zo'n 250 mensen weten hun weg naar de biep te vinden. En daar komen elke dag nieuwe bij. De media verschenen op televisie of in de krant. En achter staat het meubel met de top 60. Dus ja. het is echt een hele actuele collectie vergeleken met een reguliere. Ja, de... ja. En hierachter hebben we een comfortabele uh, zitruimte. Dus als het een keertje slecht weer is of weer vertraging... dan kunt u daar de krant lezen ja, of, uh, of met, met uw laptop of een boek. Mag ja. Ja. Ja. Die zijn open van 7 tot 9 en van 4 tot 7. Daar beginnen we mee. Ah, een lekkere dikke pil voor onderweg. Goede dikke pil, ja. ja. De, de biografie van biografie Hots, van die, die van is, Hots. is nog heel nieuw, hè? Heel nieuw, ja. Ze hebben allemaal ja. al heel veel nieuwe boeken hier, ja. dus dat is heel leuk. Ja, ja. Het, uh... En u heeft geen tijd om naar de gewone bibliotheek te gaan? Doe ook, doe ik ook nog, oh, ook nog wel. Ja, maar ik moet heel veel met de trein, dus ik vind het heel handig. En waar reist u dan naartoe, dagelijks? Utrecht, meestal. Hoe lang, Hoor lang doet u hierover? Ja, ik weet het niet. Is het goed? Een weekje hooguit op een, een week. week? Ja, hooguit, ja. Dus het is een uitkomst. Ik vind ja? het van Ja, ze hebben, echt, ze hebben gewoon goede boeken hier. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, ik tol.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 Uh, wat ze kunnen doen is ze kunnen meteen al om het hoekje hun materiaal inleveren. Ervan uitgaan dat ze al wat hebben geleend. Uh, daar wordt het uh, afgeboekt zeg maar. Ze kunnen het meteen daar neerleggen en dan is het voor andere mensen ook weer meteen te lenen. En vervolgens staat hier op de eerste tafel, dan lopen ze meteen tegenaan... actueel materiaal dat net in de pers aandacht heeft gekregen. Dus in de het ziet kranten. er meer uit als een boekenwinkel dan ja. als een bibliotheek. Van die hoge stapels van hetzelfde werk. Hier een stapeltje, vijf exemplaren van de vrouw in de kooi. Van het Alfabethuis van Juicy Adler olsen je moet je ook voorstellen: mensen hebben haast. Dus die willen gewoon heel snel kunnen zien wat voor boeken liggen hier En je kunt een boek aan de voorkant gewoon sneller uh, beoordelen dan ja. vanaf de rug. Uh -huh. Die snelheid is hier uh, een leidend uh, gegeven. Ja. We hebben uitgerekend: je kunt binnen 15, 20 seconden kun je het boek inleveren, iets nieuws pakken, weer registreren en eruit. Wat moest ik hierop zetten? Mijn naam? Ja, je naam. Als je hem kwijt heeft. Ja, staat erop. Dan weet ik wie die is. Ja. Een potentieel nieuw lid van de bibliotheek. Dat zou kunnen inderdaad. Ja. kom je voor het eerst. Dus, uh... ja. Want bent u een lezer en een treinreiziger? Ja, beide. Dus uh, goede combinatie. Maar ik weet niet hoe lang je de boeken mag lenen. Dus... Hoe lang mag je ze lenen? Drie weken. Oh, dat, dat moet wel lukken dan. Ja. <laughs> Roel was dat bij de Stationsbibliotheek. En nogmaals het bericht dat er inderdaad iets gebeurd is bij de rechtbank in Amsterdam... aan de Parnassusweg in Amsterdam-Zuid. Veel ruiten van het gebouw liggen eruit. En er zijn ook verschillende meldingen van een knal. Die is vannacht te horen geweest. Maar weer geen politie-sirenes volgens mensen op Twitter wordt gemeld. We zijn aan het bellen. We zijn onder het onderzoeken wat daar gebeurd is. Zodra we dat weten, dan hoort u dat op Radio 1.